Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De rechtbank van Amsterdam heeft aangifte gedaan na intimiderende berichten op social media. Die waren gericht aan een rechter en dienstpartner. Die rechter besloot eerder dat er toch islamitische predikers naar Nederland mochten komen om te spreken op een evenement in Utrecht. Twee ministers wilden dat voorkomen, maar de rechter zette een streep door hun besluit. Vervolgens deelden mensen onder meer op X de namen van de rechter, dienstpartner en adresgegevens. Dat is doxing en daar is. Nu dus aangifte van gedaan. Bij een ongeluk in de sluis-Kiltunnel in Terneuzen in Zeeland zijn twee mensen omgekomen. Ze zaten in de cabine van een vrachtwagen. Volgens het beheer van de tunnel is op beelden te zien dat de vrachtwagen eerst de wanden van de tunnel raakte en daarna op zijn kant terecht kwam. Dat gebeurde in de Noordbuis waar de N62 van Gent richting Goes gaat. Die is nu afgesloten. Het bobsleeën, rodelen en skeleton op de Olympische Spelen van volgend jaar is in gevaar. De bobsleebaan in het Italiaanse Cortina is waarschijnlijk gesaboteerd. Een lange koelpijp lag ineens op de openbare weg. De architect van de bobsleebaan is not amused. Hij noemt het een respectloze daad. Het Italiaanse OM doet nu onderzoek... en heeft het over een aanval, sabotage of vandalisme. En de paddentrek is weer begonnen... Padden komen uit hun winterslaap en gaan op pad. Alleen maar al te vaak worden die diertjes doodgereden als ze een drukke weg oversteken. Daarom helpen vrijwilligers ze weer met oversteken, zoals Rut in het Gelderse Elekom. Zo vroeg mogelijk gaan we uh, langs alle emmers die hier ingegraven zijn langs de, langs de weg. En uh, kijken we in alle emmers of er padden in zitten. En die zetten we dan over. Anders worden ze inderdaad platgereden, ja. Hoe voelt dat nou? Ja, vaak zijn ze gewoon droog en ze zitten rustig op je hand. Bij een kikker is dat heel anders. Die springt alle kanten op. Dus je moet je echt heel goed vasthouden. En, en uh, een pad kun je gewoon... Uh, nou, die blijft gewoon rustig zitten eigenlijk. Het weer. De regen trekt weg richting het noordoosten, Het droogt dus wat op bij zo'n 10 graden. Morgen krijgen we ook weer een natte dag en is het opnieuw een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat vooral in dagelijkse files, die zo'n 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 naar Amsterdam, daar heb je nu wel 10 minuten vertraging voor knopen de Nieuwe Meer. En op de N522 is het druk van Amstelveen naar de Belmermeer. Voor de aansluiting met de A2 is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in Zierven.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 A broken bottle top And a one man's soul Ja, ik hoef natuurlijk niet te zeggen wie dit geweest is, Dat weten we allemaal wel. Maar wel Man in the Mirror, een van de, de grotere hits van hem. En, uh, lekker plaatje, Marco, om ja, zo uh, u drie uh, mee te beginnen. Schitterend, schitterend. Ja, schitterende muziek heeft hij ook gemaakt, hè, die ja. man. Geproduceerd dus, ook. ook. Ook geproduceerd trouwens, ja, zeker weten. Af en toe werd hij een beetje gek, dan hing hij een kind uit het raam en uh, dat soort dingen, maar... Uh, ja, Weko Djekko. Wacko Djekko, nou ja, dat uh, goede bijnaam voor hem, inderdaad. Welkom Marco. Ja. Fijn dat je er weer bij bent en het is uh, 22 februari en uh, <laughs> we hebben alweer het uh, eind van de maand, uh, althans, wat betreft de zaterdagen uh, dan, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat betekent weer een uh, mooi stuk uh, proëzie. Eerst nog even terugkijken op uh, afgelopen zondag. Je zei een uh, mooie zaal uh, vol mensen in de bibliotheek. Ja, het was uh, goed gevuld. Goed gevuld. Hoeveel ja. mensen waren er ongeveer, denk je? Nou, ik heb ze niet geteld, maar mannen 25. Oh, dat is wel een mooie groep. Ja, zeker. Zeker. En uh, jij werd uh, geïnterviewd. Is het net zo goed als uh, dat wij op de radio doen, uh, dat interviewen? Nou, dat... Dat ga ik verder niet afspreken. <laughs> dus, nee, uh, dat is... Uh, ja nee. nee, ze heeft het uh, heel goed gedaan. Mooi, zeker. En uh, ja vandaag dus weer een, uh, een stuk uh, poëzie En dat gaat over poëzie. Ja, het is de analyse. Of tenminste, mijn analyse. Van wat poëzie is. Oké, okay, nou, we gaan er naar uh, luisteren. Hier is Marco. <kwijnt> uh, nee, nee die dat, dat is man hebben. in de midden. Ja, hier is uh, Marco. <laughs> daar, daar komt hij aan, hoor. Even knippen, knip, knip, knip. komt hij aan. Poëzie is... Poëzie is dat wat onbeschrijfelijk is onder woorden brengen. Poëzie is het onvervangbare, kwetsbare... vervangen door zinnen en het daardoor onkwetsbaar maken. Poëzie is het buitenste binnenhalen... en het binnen binnenste buitenhalen... om vervolgens het binnenste weer buiten te halen. Poëzie is de foto van je kille ex toch op je bureau laten staan. Omdat je niet meer in haar gelooft, maar wel in liefde. Je hebt daarmee de liefde lief. Ook dat is poëzie. Poëzie is een groot geheim dat iedereen kent die durft te voelen. Poëzie maakt van kijken, zien en doorzien. Poëzie geeft onmacht stem. Poëzie is feesten vieren... En falen koesteren Poëzie is leven voor de dood Het onogelijke verworpene, Verlatene laten bloeien Poëzie is slenteren Stilstaan en denken Terwijl massa en leger marcheert Zonder dwarsliggers Geen stabiele rails Poëzie is Waarom en oh ja Poëzie is residu Poëzie is van oud brood Een feestmaal weten te maken Poëzie is de hemels strelen en tegelijk de grondkusten waarop je staat. Ze is horizon en hier in één. Verlangen en hebben tegelijk. Poëzie is alles van een afstand kunnen bekijken... en met elk woord dichterbij komen tot je niet meer verder kunt. Met je tenen tot de kloof durven komen. En dan ook die afstand geschapen door angst en liefhebben in breedte en diepte trachten te overbruggen in woorden. Poëzie is zelfs hefters liefde geven... juist omdat ze het niet verdienen. Poëzie is wegen met zinnen maken... want wat anders is creativiteit... dan het vermogen om andere manieren te vinden... langs onkunde en schijnbare onmogelijkheden. Niet slechts omdat je kunt... maar als een evolutionaire natuur wil, natuurwet wil en moet... Poëzie is diversiteit waarderen, hoe ver de randen ook van elkaar verwijderd zijn en saamhorigheid boven eenheid scheppen. Jezelf tenslotte neerleggen en daarmee de kloof overspannen, zodat leven en zelfs dood via jouw ideeën over kunnen steken. Poëzie is het onbegrijpelijke, onbenoembare onarme in zijn eenzaam bestaan. Poëzie is het onbegrijpelijke, onbenoembare in zijn eenzaam bestaan is van schaduw licht maken. Poëzie is durven bekennen verliefd te zijn... op het overweldigende alles en niets... buiten en binnen jezelf. Engelen, monsters, mensen voeren met jezelf. Hier is mijn lijf, hier is mijn leven... hier is mijn liefde. Voor alles is poëzie durf. Durf een mens te zijn, een god gelijk... en dat te schrijven en dat te delen en dat te geven. Dank je weer Marco. En voor de mensen die nou nog niet weten wat poëzie is... <laughs> die hebben het niet helemaal goed uh, opgelet. Maar daar hebben we heel goed uh, nieuws voor. Want uh, uiteraard uh, is dit mooie uh, mooi stuk uh, poëzie over poëzie... weer uh, terug te horen op uh, onze app... En uh, op de podcast uh, natuurlijk. Zo is dat. Vanaf uh, aankomende maandag staat hij er vast en zeker weer op. Dus kijk even op uh, de ZFM app. En dan kan je nog een keertje uh, na uh, of na. Be nee, dat is, uh, na beluisteren, wou ik zeggen. Maar dat klopt niet helemaal. Nee, maar we weten wat je bedoelt ja, Precies, zo is het ook weer. Daar gaat het om. Uh, we gaan nog een uh, plaatje draaien. En dan gaan we alweer naar de Pits Report toe. Want uh, ja... De auto's zijn van de week gepresenteerd, Marco. Heb jij een uh, favoriet, trouwens, uh, betreft uh, de, de, hoe ze eruit zien? Uh, nee, ja, ik vind Max Verstappen er wel leuk uitzien. Ja, maar auto... Oh, dat bedoel je niet. Nee, de auto. <laughs> ik had eerder gedacht dat je zijn vriendin er wel leuk ja, uit Ja, maar het uh, maar... wordt zo plat dan. Oh ja, oké. Okay, het okay. eenvoudig. Nee, we hebben het over de livery. Dat woord zocht ik net. Oh, oké. Okay. Favoriet? Ja, uh, nou, ik uh, ga toch voor Red Bull. Red, gewoon Red Bull? Ja, gewoon Red Bull. Oké, okay, ja, ik uh, voor uh, de Bulls. Oh. Dus uh, het, uh, het team uh, wat uh, daarnaast staat natuurlijk uh, van Red Bull. De witte auto, daar hebben we het dan over. Ja, ja, nou ook mooi. en ja. Uh, ja, ja, heb Ik heb altijd gehoord dat witte auto's heel snel zijn. Witte auto's zijn nou, ja. altijd razendsnel. Dus hij, is, uh, uh, hij, hij is al aan het testen. Ja? Ja. De witte auto of uh, de andere auto? De Red Bull. De Red Bull? Ja. Ah, kijk aan. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat uh, gaat aflopen. Dit uh, seizoen weer, begin op 15 maart alweer. Uh, 16 maart volgens mij de race in uh, Australië. En dan uh, weten we een beetje wie uh, de beste winterstop heeft gehad. Wat betreft uh, het voorbereiden op het seizoen van uh, 2025 van de Formule 1. En hier is Passenger en Let her Go.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 Oh dat was GZM dat Mijland. was een yeah speed report. Ik ik dacht echt dat er nog eh ja, there, in little go nog een kick al gedaan zou komen <laughs> maar uh, helemaal, helemaal niks <laughs> gewoon. Uh, uh, <laughs> Lekker dan, uh, Rendel, goedemiddag. Ja, uh, goedemiddag, hij gaat lekker dan. de <laughs> Ja joh, het is echt. Uh... En ik zit te wachten op if you let it go, Ja, dat dacht maar... ik. Ook. Helemaal niks. Helemaal niks. Hij stond, niks. Hij stond er echt mee, ook hoor. Klaar. Ja, ja. Nou, mooi is dat. Hé hey, Rendel, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Rendel. Fijn, uh, fijn dat je er weer bij bent ja uh, je, uh, altijd leuk om weer erbij te, te zijn zullen we maar zeggen zeker, ja. zeker weten nam je nog of, steeds op met het uh, theater van de autosport ja of, uh, ja ja ja ja ja. Uh, ja ja ik neem gewoon nog steeds op met het theater van de autosport en dat blijft eeuwig ja en, heel en, goed en tellen, ik ben met mijn meisje vandaag in Akersloot geweest ja jongens je wilde uh, misschien ook niet dood gevonden worden nee het weg, dan, weg uh, dan, van de Valk, hè ja, ja van de valakja maar in het dorp zelf staat een heel leuk huis met een hele grote loods en ik zie daar alweer mogelijkheden tot oh, het theater jee. van oh. de autosport Kijk, Oh jee, oh jee, nou ja, wie, wie weet. Ja, wie weet, dus misschien in de toekomst hebben we gewoon weer een plekje waar we gewoon weer echt de bar hebben en de dingen hebben en alles hebben. Dus uh, Kijk. Gaan we gaan wel kijken. Dat is wel leuk. Ja, toch? Vroeger zat ja. volgens mij daar ook een hele grote dancing in uh, aangesloten. Volgens mij zit hij er nog steeds voor ergens, maar... Oké, okay, ja, tegenwoordig zijn die dansjes allemaal niet meer zo in, hè? Dat is uh, nee, nee, nee, nee. meer uh, de nee. kroegjes, uh, die doen het uh, beter, zeg maar. Is dat zo? Ja, echt waar? Ja, dan moeten we er wel gelijk een bar in bouwen, dat begrijp ik. Ja, precies. Oké. Okay, dan nou, wordt het uh, weer bar gezellig uh, bij je. Uh. Dan komt, komt de wenk Het gaat goed komen. Uh, nou, uh, helemaal goed. Ja, nou, Rendel, heb jij uh, ook zo genoten van die mooie show uh, in uh, de O2 Arena in uh, Londen? Nou ja jongens, ik vond het eigenlijk vond het wel wat hebben. Ik weet het niet. Het, is, uh, het was harde muziek, het was heel luid. Uh, flauwe grapjes, maar. En de presentatie had precies dat had wat schoonige gemogen. Maar jongens, het, is, het staat wel op de kaart. boom, klaar. Ja. En, uh, wel een enorm Engels feestje, dat heb je al uit gehoord uh, in de verschillende andere teams, zeg maar. Ja, vooral bij Red Bull, hè. dat was nou, het, echt Red Bull. Ja, en er was nog wel verstandig en Max maar niks liet zeggen. <laughs> Misschien wel verstandig ook, geen idee. Maar, nee, uh, ik vond het wel wat hebben. Ik had wel zoiets van, nou, ik moet wel zeggen... ...ik heb naar de gezichten gekeken van alle gasten die daar beneden in die vip zaten... Ja, vooral de oude generatie rijders. En dan keek ik naar uh, Emerson Fittipaldi Paul Mario Dretti... en uh, dat soort mensen die daar allemaal zaten natuurlijk. Ah, die vonden het dan een stukje minder. En Jackie Stewart had zelfs de vingers in zijn oren zitten. Dus ik oh, oh, oh, oh, oh, oké. Okay. Ja, de muziek was er uh, niet helemaal hun smaak, uh, waarschijnlijk. Ja, maar ja, het kan ook de eh, leeftijd zijn eh, bij eh, hem, hè? Eh, dat is de leeftijd. Maar voor de jeugd was het natuurlijk een fantastisch feestje. En, nou uh, uh, ja, uh, weet je... Is natuurlijk, als je niks nieuws te presenteren hebt moet je ook een feestje van maken natuurlijk, want ja, we hebben wat nieuwe liveries gezien, maar uh, hoop was natuurlijk hetzelfde, hè. Voor, He uh, heel hoop van hetzelfde. Ja, het is een uh, beetje een rare, rare Ferrari kleur, hè, dit jaar uh, eigenlijk. Nou, uh, nou uh, laat het zo zeggen, hij heeft een bedrijfje heeft heel veel geld neergelegd om een witte baan eroverheen te krijgen. Zullen dus dat maar zeggen? Uh, <laughs> en hij is natuurlijk wat donkerder rood. Hij is donkerder maar, rood, ja. Precies. Dat zou denk ik een beetje met 75 jaar de 1 te maken hebben, want zo lang zit Ferrari natuurlijk ook wel in die Formule 1 hè. Dus, um, uh, en, en de oude Ferrari is waar, dat donkere Rood. Dus, oh, uh, oké. Okay. Dus dat gaan we het daar een beetje gedaan hebben. De, de eerste verrijzen waren helemaal niet uh, zo licht rood. die waren echt heel diep donkerrood. Dus dat was een heel ander kleurtje. Ja, en die uh, witte kleur van de... de fi, is dat nog steeds FICARP? Blijft, hè? Ja. Nee, het nee is het wat blijft. is het nu ook weer? De Ja, uh, Racing. Dit nee, Visa, Cash en ja. Racing Bulls. Ja, oh ja, ja, die zijn en nu wit geworden. Ja, ik vond het een prachtige livery. En dat is, eh, als je naar de andere kijkt, is het de enige die echt anders was op vorig jaar. Ja. veel meer blauw in natuurlijk. Ja. Uh, ja, eh, ik vond het wel een heel kleurrijk model. Heeft uh, Red Bull daar niet toen mee getest? Met een witte? Ja, hij ja, heeft nou, zelfs nee, mee nee, gereden nee, toch? Die de, witte? Mee gereden. van Turkije hebben ze toen eh, om oh, op te ja. Zoveel jaar samenwerking, ja. Zoveel jaar hebben ze in de kleuren van de Japanse vlag toen de wagen gemaakt. Dat was het, ja. Dus dat was het inderdaad. En, en die wagen die viel in het veld enorm op. Dus deze auto... Nou, heel simpel. Qua looks vond ik het het mooiste Als je net zo hard gaat als de looks zijn, moet het ja. goed met het. Nou ja, ik sluit me er helemaal bij aan. Want ik had ook uh, bij zo'n uh, zo pool op uh, Facebook... ...had ik ook uh, die, de witte gekozen als uh, mijn uh, livery uh, voor uh, dit jaar. Ja. Dus ik denk dat heel veel mensen zo overdenken. En ik zag trouwens ook dat, uh, dat hij niet eens zoveel verschilt... ...met inderdaad de auto waar Max uh, toen mee gereden heeft. Uh, in uh, Turkije nee. waar je het over hebt. Ja, nee, een beetje hetzelfde. En dan wat kleurrijke sponsornamen erop, zullen we zeggen. Dat was mooi. Maar, wat overigens wel opviel... Uh, ik weet niet of jullie je opgevallen is. Dan nou, ben ik 63 en dan ben ik nog een jong broekie. Uh, en de oude generatie van wel eens waren het wat ouder. Maar wat wel opviel... Ik had op een gegeven moment het gevoel dat ik naar kindershows zat te kijken... zoveel jonge rijders het podium liepen. Ja. ja ja Ook ja, ja. heel veel vaders He? en moeders uh, in de, in de zaal waarschijnlijk. Ja, ja, weet je, ze hebben misschien wel het publiek van K3 erbij te zou kunnen zeggen. Ik weet het niet. Maar het waren wel echt heel veel jonge rijpertjes natuurlijk. Ja, toch je, is dat wel leuk. leuk. Uh, anders uh, ja, komt het helemaal vast te zitten, natuurlijk. Ja, tuurlijk het is hartstikke goed. Uh. We krijgen natuurlijk best wel een paar heel leuke kruisen bij. En daardoor waarschijnlijk een ontzettend uh, geweldig. Uh, die rijden nog eens een keer tegen elkaar aan. Dus we gaan gewoon een heel leuk jaar krijgen. Uh, uh, voor de schadekosten van de Formule 1 ik denk ik wat minder voor de budget. Maar uh, deze jongens die willen nog ons wiel brengen hoor. Dus laten we het maar lekker gaan doen. Ja, ja zeker maar. weten. En uh, in uh, Zandvoort mogen ze dat weer. Weer 29 tot uh, 31 augustus uh, doen dat ja. uh, weekend. We hebben weer ja. uh, de Formule 1. Maar geen Formule 2 en geen Formule 3, hè? Dit jaar nou, uh, weer. De, nou moeten ze mij weer bellen. Dan zet ik een hele mooie serie neer. Dat <laughs> Nee, ja, we hebben wel de F1 Academy uh, die uh, gaat rijden. Ja, ook leuk. Met uh, Edik, met uh, mijn erbij, hè? Ja, ja en uh, Nina Gademan. Gade Gade oh. Of uh, Nina Gademan? Ja. ja, die, die zit er nu ook bij, uh, via P ja. Van Prema. Oh, nou, ook leuk. Dus dan, uh, nou, dan uh, kunnen de jongens op de tribune weer gewoon ook kijken of ze een nieuw vriendin kunnen scoren, toch? Ja, en, uh, <laughs> zo is het. Nou, ja, ik heb ja. even de kalender voor me wat betreft uh, grote race-evenementen in uh, Nederland. En dan ja. uh, zijn we met uh, de grootste we begonnen natuurlijk, de Dutch GP hier op Zandvoort. Maar we hebben ook de MotoGP, de TT van uh, Assen uiteraard weer. En dat is 27 tot en met 29 juni. En dan hebben we onder meer Colin Feijer, die, uh, ja? die weer in de Moto2 uh, uh, zou uh, gaan rijden samen met Sonta van de Goorberg. Ja, nou, top toch? Hoe, die jongens gaan goed. Hoe, uh, en die Colin Feijer, die zie ik absoluut wel in de, in, de, in de hoogste klasse eindigen hoor die jongen heeft het wel als hij de sponsoring meekrijgt natuurlijk in het team zat gezicht. afwachten. ook daar is het heel moeilijk hè. natuurlijk maar wat hebben ze een start is altijd 20, 22 van die motorfietsen? Ja. Ook beperkte plekjes natuurlijk. Ja. En dit jaar 100 jaar TT as hè. TT dat wordt ook een feest. Ja, dat wordt het ook een feest. Dus uh, we maken er helemaal een superfeestje van. Ja, daar zijn we toch uh, live bij, had uh, ik begrepen. Bij, uh... ik, heb, ik heb begrepen dat we er live bij gaan zijn. Nou, dat, dat, uh, helemaal dat, is, he dat is helemaal <laughs> mooi. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook uh, de superbikes hebben we ook nog uh, in, uh, in Nederland. Dat ja. is het uh, derde raceweekend van uh, 2025. En uh, dat is van 13, uh, nee, 11 tot uh, 13 april. Met uh, Michael van der Mark, uh, die van de partij zou zijn, zoals het ja, hier zo mooi staat. Ja, da daar kan ik niet bij zijn, dan zitten wij op Monza. Dus uh, daar is, er zitten wel een andere circuit aan het spelen, zullen we hem zeggen. Ja, en nou ja, spelen. <laughs> leuk. Ja, een heel mooi circuit natuurlijk, uh, Monza. Ja, heel mooi circuit. Een mooi evenement waar we heen gaan. En met twee volle velden, jongens. Dat gaat, dat gaat echt een feestje worden daar. Dus uh, twee volle startvelden van 55 auto's elk. Wauw, die neusje. Dat, dat, dat, dat, dat doet me <laughs> iedereen heel erg goed. Ja, nou uh, zag <laughs> ik dus op uh, Facebook uh, langskomen dat, uh, dat iemand zei van ik heb nog een plekje in de vrachtwagen om uh, een auto uh, daarheen uh, te rijden. Ja, Hoe uh, werkt eigenlijk... dat uh, met al die, uh, die vrachtwagens uh, die daarheen gaan dan met het uh, startveld? Een heel groot drama. Uh, het, is, het is namelijk, kijk, kijk we zijn met de historische autosport. Die mensen hebben vaak wat oude vrachtwagens. En in landbouw uh, Zwitserland kan je al niet meer door met alle douane faciliteiten. Daar ben je gewoon uh, een hele dag mee bezig. Uh, door Oostenrijk is tegenwoordig alles euro 6 geworden. Dus hele schone vrachtwagens. Dus al die auto's moeten allemaal via Frankrijk gaan rijden. Dus die hebben een hele grote omweg om in Monza te komen. Maar ze hebben het te Ik had uh, uh, vanmorgen nog een paar lijn. Die gaan toch, die zouden eerst wel, uh, toen we niet, omdat het reis zo lang was. Maar die zijn is dus daar met de vrachtwagen jongens 3,5 dag aan het rijden. Om op ons te komen vanuit Zweden. Jeetje, minetje. <laughs> Ongelooflijk maar, dat zijn dus wel echte, echte racefans die uh, daar wil... uh, willen gaan rijden ja, natuurlijk. Uh. Wil, ze willen op Monza rijden. Dus uh, ze zeggen, "En we even over. Maar toen dus zei ja jongens, maar zondag zijn jullie om 6 uur klaar. Ja, 6 uur pas. En dan moet je 3,5 dag terug, hè? Ja, dan begint het pas het uh, feest, uh, zeg maar. Uh, de terugreis, dat is altijd zo erg. Hé, hey, nou heb je nog iets bij uh, je op... Uh... Maar terug, uh, en dan moet je al 3,5 dag terug. 3,5 dus ja, hebben... dag terug, en dan zit je weer <laughs> in, het, uh, in het kikkerlandje. In uh, het uh, kikkerlandje, het uh, nee, dat is daar koud nu, jongens. Het gaat helemaal goed komen. Ja, hé! Hey, uh, ja, ja, ja, ja. Wat, wat wil jij ja. zeggen? Nou, <laughs> nou, ja, je, je, je, je vergeet eigenlijk het leukste evenement wat gaat komen in Nederland. hè? Je vergeet iets heel groots. Dat is, jongens, in de Komhouthalle in mijn stad, Amsterdam. Daar komt de F1 Expedition heen. Ja! Heb je dat al gelezen. Ja, zeker. Ja, Hoe hebben ze wel. dat voor elkaar gekregen? Dat, Wat is dat? Uh, ja, dat ze daar uh, ja, toch. toch kiezen om uh, in Nederland die uh, tentoonstelling uh, te laten zien. Ja, het zou iets met Max te maken hebben natuurlijk. En uh, tot het Vindurijn natuurlijk best wel ja, heel erg populair is in Nederland. Uh, en ja, jongens, die locatie die komt ook wel in amsterdam noord langs het, uh, langs het IJ is zo'n fantastische locatie. Uh, en uh, Jongens, dit is een van de mooiste uh, tentoonstellingen die ze ooit van de Formule 1 hebben gehad. En nou moet ik wel de Max Verstappen-fans gaan teleurstellen. De complete tentoonstelling van Londen... Uh, die nu in Londen draait, die binnenkort afgelopen is, die wordt verhuisd naar, uh, naar uh, Amsterdam. Uh, en dat is niet heel erg max-minded, zullen we maar zeggen. Er zullen een paar dingen uh, natuurlijk van Max toelvoegd gaan worden, maar het is vooral een hele grote geschiedenis van de Formule 1. En uh, je gaat er van alles zien, hè. Formule 1-auto's, historische Formule 1-auto's, de ontwikkeling. Uh, ze hebben uh, daar onder andere uh, de motorkop staan van de crash van Romo Granchard, uh, die man uh, die uit het vuur sprong, zeg maar. Ja. Die staat daar, dus kan je zien hoe erg die auto daar aan doel was. Dat die man dan levend uitgekomen is, ongelooflijk. Ze hebben een gigantische collectie helmen. Die komen daar te staan. Ze hebben een hele goede vriend van mij uit euh, België. En die heeft mij van de week al gebeld: Rendel, heb jij wat Nederlandse coureurs om aan te vullen? Dus uit mijn collectie gaat er ook een paar helmen heen. En eh, zo, zo zit je op een gegeven moment. Ja, jongen, je, je kan daar uren rondkijken. Het wordt echt. En ook die com-auto is al bewonderenswaardig om te kijken. Het wordt echt een hele mooie, hele mooie tentoonstelling. Ja, dus als je een racefan uh, bent, uh, zeker dan een kijkje uh, gaan nemen wanneer. Uh, begint het? Weet je dat al? Oh, help, help, help. Het begint volgens mij ergens midden april. En dat gaat tot en met juli door. Dus je hebt even de tijd. Maar de kaartjes kan je nu al op diverse uh, platforms van F1 Exhibition kopen. Want we verwachten uh, als het net zo in Londen is, wordt het een gekke uit. Daar zijn echt uh, daar geen tienduizenden, maar honderdduizenden mensen op afgekomen. Dus jongens, dit is echt, dit wordt echt een feestje. Ja, zijn die kaarten een beetje betaalbaar, weet je dat? geen idee, ik geen idee. Nee, weet kaartjes van mijn rode vriend. Dus ik geen kaartjes die betalen. Ja, maar jij levert ook spullen aan. Dus het zou wel mooi zijn als je er nog voor moest betalen ook. Weet je, ze geven ook 500 euro uit aan dat kaartje te buren en dan zien ze niks. Behalve dan Formule 1 en de One Academy, ga dan lekker hier kijken. Ja, het is veel leuker. Ja, toch? Zeker weten, dus, uh, zeker weten. Ja. Nee, ja. gewoon doen. Nee, gewoon, gewoon een absolute haarhaarder. Ik heb ook al mensen die ik ken, die zijn in Londen eens kijken. Die zeggen, Rendel, je kijkt je ogen uit. Het is een fantastische tentoonstelling. Dus uh, gewoon doen. Nou, mooi. Ga, gaan we zeker uh, langs, uh, Rendel. We gaan nog even naar Zandvoort, want we hebben buiten de Formule 1 uh, en de F1 Academy. Hebben we onder meer ook de Porsche Supercup, uh, die weer in actie uh, gaat uh, komen met... Uh, Larry Ten Voorde of Larry? Ja. Wil hij uh, Larry, Larry genoemd Larry. worden of ja. Larry? Larry, nee Larry, Larry gewoon. Ja, blijf een Hollander, Larry. Ja, ja, precies. <laughs> maar ik heb daar hele discussies over gehoord. Uh, nee, in, maar heel simpel, en anders leren we het hem. Hij heeft gewoon Larry. Ja, dat vind ik ook. Op Amsterdam Larry. Zeker. <laughs> ja. Larry Ten Voorde, die gaat uh, ja. weer uh, proberen uh, mooie prestaties uh, neer te zetten in de Supercup ja nou Dat is klopt. ook tijdens, uh, tijdens de Formule 1, hè, dat weekend. Ja, nou ja, en het leukste is, die maken meer lawaai de Formule 1-auto's. Klopt. Dus dat is klassisch. fantastisch. <lacht> ja, toch? Zeker, dan hebben we toch nog een beetje lawaai hier uh, in ja, zat. Ja, heb je hier in de tent. Zo. Ja, uh, want hoe zit het met de DTM? Zijn dat ook van die, uh, die auto's die je bijna niet meer hoort? Want die komen dan ja, 7 ja. en 8 juni. Het zijn natuurlijk GT3's, het zijn niet de oude DTM's, de, de, de, als je teruggaat, hoor je dat je in Utrecht, uh, dat is het niet meer, het zijn GT3-auto's, uh, vrij stille auto's hoor, vrij stille auto's, ja, ze maken wel meer als een gewone auto, maar nog steeds niet dat je zegt, nou, laat ik zo zeggen, de mensen die in Utrecht wonen hoeven niks te vrezen, dan daarom op houden. Oké, okay, ja. En de DTM, is dat nog steeds een uh, Duitse feestje of is dat een beetje veranderd? Nee, meer, meer internationaal geworden. Met teams uh, echt overal vandaan. Hè. Het is eigenlijk, jongens, het is natuurlijk niet meer het feestje van wat uh, je vroeger had. Uh, Mercedes, uh, Audi en uh, dat soort dingen allemaal. Het is uh, nu kampioenschap. Rij, uh, het rijdt erin, Lamborghinis rijden er mee. McLaren's rijden erin mee. Er rijdt van alles wat in mee. Toe. Het is een beetje het GT3-kampioenschap geworden, zeg maar. Dus een heel ander soort uh, dingen. Maar er wordt serieus hard gereden. En ook niet altijd heel erg ver, dus het is uh, best wel een leuke, leuke wedstrijd om naar te kijken. Ja, en de, in de Nederlander Thierry Vermeulen, gaat hij nog uh, kansen maken bij de DTM? Ja, uh, hij, hij heeft een hele goede leermeester natuurlijk. Maar uh, gaat het, uh, de les krijgt hij van Max, dus uh, daar moet het wel, wel goed gaan denk ik. Dat denk ik wel ja, zeker ja, weten. Hij heeft heel veel getest uh, met, uh, met, uh, met Max, dus als hij daar de tips van krijgt, wow, dat denk ik wel. Die jongen, die jongen die komt er dan ook wel, geen probleem. Hè? Ja, zeker weten. Nou, wat ik nog even wil melden, dat is de MXGP met Jeffrey Herlings. Die komen er ook weer aan. En dat is 23-24 augustus in Arnhem. En dat, ja, daar ben ik wel een beetje fan van, van die motocross-klasse. Dat vind ik wel leuk. Weet je hoeveel botten die jongens gebroken hebben in hun leven? Ja, en dat ze toch steeds weer weten door te gaan, hè? Ja, wat ze wat zitten wat met weinig allemaal weinig schroeven en bouten aan elkaar, ja, denk uh, ik. Die gaat niet meer door een metaaldetector op Schiphol. Dat is gewoon klaar, moe. Dat, <lacht> die komen daar nou niet doorheen. Dat denk ik ook. <lacht> nee, ja, weet je, dat zijn, dat zijn helden. Gewoon simpel. En uh, zeker ook zo Jeffy. Uh, als ze een bordje breken, jongens, ze gaan gewoon door, het maakt allemaal niet door. Ik heb altijd zoiets van, uh, ja, voor mij is twee wielen te weinig. Ik heb ooit, in, heel vroeg uh, heb ik op een crossmotor van een vriend gezeten. En toen lag ik er nou vijf kilometer af bij de eerste bult. Toen zei ik, uh, twee wielen te weinig ga ik nooit meer op, klaar. Oké, okay, ja, nou, je hebt gelijk hoor. <laughs> dus, uh, Zeker weten. Uh, nee, we, krijgen mooi, we krijgen gewoon een mooie auto en motorsportjaar. Moet ja, moet, uh, dat klinkt allemaal goed. Het klinkt allemaal goed. En hoeveel dagen hebben we nog, uh, uh, het is uh, al bijna maart. Bijna. Toch? We gaan ja. bijna maart. Uh, de 0 begint weer. Ja, we, we gaan weer testen uh, natuurlijk ja. op Bahrein. Ja, we gaan we testen en dan gaan, gaan we kijken waar de teams staan. En aan de eerste capri weten we een beetje of het allemaal weer hetzelfde verhaal wordt uh, als afgelopen jaar. Want ik denk dat het technisch hier daar natuurlijk wel wat veranderd is, maar... Ik denk dat de, de, de, de grote teams toch wel weer boven drijven. En dan uh, gaan we heel langzaam naar een heel, een heel nieuwe ja, evolutie van de Formule 1 in 2026. Ja, dan, dan gaan we grote stappen zetten. Dan uh, wordt ja. het een ander verhaal. En wie wordt wereldkampioen? Hey. Norris. Ja, Norris. Nee, nee, Piastri. Ja? Ja, ja. Uh, ja. Jullie ik denk, gaf, ik denk oprecht wel een McLaren. Jullie gaan van McLaren? Ik denk maar dat die het wel heel McLaren? goed gaan doen. Nou ja, ja ik heb gehoord dat, uh, dat Lewis Hamilton wel heel uh, scherp gaat uh, worden in de Ferrari. Ah, wow, als, die, als die auto een, ah, beetje, oh. een beetje mee zit, dan uh, zou hij nee, best nee, wel het een en ander kunnen gaan doen... Uh. Nou, ik zou zeggen dat als Lewis Hamilton in de Ferrari wereldkampioen wordt, is dat enorm goed voor de Formule 1. Dat wel. En, uh, want dan hebben we wel echt te maken met een de, de, de, de legende, heel simpel. En ik gun het hem ook gewoon, want uh, dat is natuurlijk het mooiste om je af te sluiten met een, in een WK in een Ferrari. Uh, ja, WK wel, WK is een WK, maar een Ferrari is het toch wel heel erg speciaal. Voor, uh, en uh, als hij het gaat worden, ja, dan, dan ga ik een heel diepe buiging voor die man maken, Simpel klaar. Uh, we gaan het zien. Maar ik, ik, ik, ik gok op Piastri. Oké, okay, ja, dat is. En jij erop? Beste, uh, verrassend. Max? Uh, ja, ik ga ja. sowieso voor Max. Maar ik denk dat, uh, dat het toch weer een uh, Lewis Hamilton, nou, weer, uh, dat het een Lewis Hamilton uh, Max stappenverhaal verhaal gaat worden. Dat ja, zou okay. heel mooi zijn. Dat is goed, we zien Max hier voorbij. Ja, dat en, sowieso. Uh, dat, uh, en ik hoop dat Liam uh, hem een beetje kan volgen en dat hij dan uh, alle daden van uh, Perez gaat uh, laten vergeten bij Red Bull, ja toch? Ja, maar, dat uh, is een hoogtijd uh, inderdaad. Er moet, uh, moet een beetje backup komen, zeg maar. Er moet een beetje rugdekking gegeven gaan worden in, in, in het, uh, dit jaar. Dus we, we wachten het even af. We gaan ja. afwachten. Weet jij trouwens of uh, Perez uh, nog uh, ergens gaat rijden? Nou, op de fiets denk ik. Op uh, <lacht> Dat is wel meestal. Die coureurs die gaan we, zitten wel altijd op de fiets, hè, geloof ik. Ja, maar ja, dat is een hele goede training, kan ik je vertellen. <lacht> dus, uh, nee, uh, nee, ik heb geen idee wat hij gaat doen. Uh, hij zal wel ergens... Zal, uh, ik denk dat hij op een gegeven moment in de weg terecht gaat komen, misschien wel. Dus, weet je, en even heel eerlijk, dat wordt ook steeds spannender, die World Endurance Championship, met al die mooie zeer, ja, heel veel verschillende automerken nu. En elk uh, Fabriesteams. Dus ja, ik zou daar op een gegeven moment wel heel langzaam een beetje gaan kijken. Ja, absoluut. Oké, okay, nou, uh, Rendel, we laten het hierbij. Het was uh, 18 ja. minuten vandaag. Oh, de telefoon is <laughs> leeg. Uh, Oké, <okay. laughs> ik wens je een hele fijne zaterdagavond. En volgende week gaan we elkaar uiteraard weer uh, spreken. Absoluut, behalve heel veel nieuws. Gezellig, da dankjewel okay. Rendel. Fijne zaterdagavond. Hoi. To the block, Snoop Doggy, Dogg Monkey, at the dot went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, follow me, follow me, follow me, but don't lose your grip. Nine trips ain't the year's in for me to fuck up. She, so I ain't holding nothing back. And motherfucker, I got five on the 20 slack. It's like that, and as a matter of fact, Cause I never had a drink to put a nigga on his back. Yeah, so keep out the manuscript. You see, that it's a must be propaganda. What's my mother the motherfuckin' name? A while creeping and crawling, you get yes, your and Snoop Doggy Dogg in the motherfucking house like every day. Dropping shit with my nigga, Mr. Dr. Drake. Like I said, niggas can't fuck with this, and niggas can't fuck with that shit that I drop. Cause you know it don't stop, Mr. 187 on the motherfucking top. Tick tock now with a glock, just some nuts in the clock. Robbing motherfuckers, and I kill them blood cops. and I step through the fog and I creep through the small, cause I'm Snoop Doggy, doggy, doggy. Oh. Hands in the motherfucking air and wave the motherfuckers like you just don't care. Oh, yeah, roll up the dank and pour the drink and watch it stink. Why? 'Cause doggies on the gang. My bank rolls on swole. My shit's on hit legit now I'm on parole. stroke. with the dog pound right behind me and up in your bitch is where you might find me laying that, playing that G thing. She want the nigga with the biggest nuts and guess what? is I and I am him slim with a tilted brim what's my motherfucking name Dit is Snoop Dogg, hadden we vandaag uh, natuurlijk al eerder gehoord samen met Dr. Dre in de single Still Dre. En dit was uh, ja, een, uh, volgens mij zijn kroost zit uh, van hemzelf, Who Am I Snoop Dogg. Lekkere uh, gouden oude, zo uh, voor uh, de liefhebbers van uh, een beetje rap muziek. En daar ben ik er best wel zelf uh, ook eentje van, al zou je dat uh, niet helemaal van mij denken. Maar het is toch echt waar Thomas. Ja. Ja zeker. Hé, hey, um, kwart voor vijf, dier van de week. Nou, raad eens. Hoe zal die eten? Rappie. Snoop Dog. Dat ben je, je niet. Ja, Rob. Ja, we hadden, hoe dit we, nou weer voor we nee. hadden dit niet nee. afgesproken, voor We hadden dit niet afgesproken. is echt waar. <laughs> oh, maar wil je weten hoe die tekst begint? Ja? Hoe, zeg maar... Snoop Doki Doki in de huis. <laughs> dit staat daar nou, goed. Ja, Ja, Hoe hij? Uh... Maar goed. Uh, zijn, zijn naam is dus Snoop. Okay. Uh, een, een middelgrote kruisingman van net één jaar oud. En uh, hij zoekt helaas alweer een nieuw huis. Snoep is uh, naar mensen toe vriendelijk, vrolijk en enthousiast. Een echte puber, zeggen ze in het asiel. Lekker ondernemend, nieuwsgierig en stout zoals het hoort. Kinderen is uh, Snoep niet echt gewend... maar ze verwachten dat hij met oudere kinderen zou moeten kunnen samenwonen. Uiteraard uh, met de juiste begeleiding van zijn baasjes. Snoep heeft uh, de laatste tijd weinig contact gehad met andere honden... Uh, en is ook weinig buiten geweest. Loslopen is snoep ook niet echt gewend. Maar goed, uh, met andere honden gaat hij zich... Uh, na het kijken van de kat uit de boom uh, gaat het best oké. Okay. Alleen uh, thuisblijven, dat heeft hij nog niet geoefend. Omdat hij natuurlijk nog uh, pas net één jaar oud is. Dus uh, dat zal uh, een opdracht worden voor zijn baasjes. Oké, okay, als je maar niet uh, verkeerde dingen leert van uh, die andere snoep. <laughs> nee, dat uh, zou niet goed zijn voor de honden. Nee. nee. Dus uh, ja, bent u nieuwsgierig naar Snoep, dan kunt u langsgaan bij het Dierenhuis Kennemerland aan de Kees om straat 5. Uh, of even contact zoeken met het uh, Dierenhuis Op uh, via de mail via dierenthus. Oké, okay, ja. Ik vind het wel echt grappig dat jij gewoon snoep had. Ik wist het echt niet, hè? Nee, nee, nee. Is... Dus uh, het kwam heel mooi uit met uh, Snoep Doggy Dog uh, voor het uh, dier uh, van de week. Nou ja, we zijn toch in de rappo kleppo uh, beland, uh, zeg maar, ja, op, op deze zaterdagmiddag. Kleppo. En uh, ja, het begon eigenlijk allemaal, hè? Echt uh, met uh, deze single van de Sugar Hill Kang. Hier is hij, The Rapper's Delights.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 I got a Lincoln Continental and a new Cadillac.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 Your girl starts acting up, then you take friend, a friend—a message G.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 and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggle jig, in your behind. I say the one, two, three, four. Come on, girls, get it on the floor. Come alive, y'all. Give me what you got, 'cause I'm guaranteed to make you rock. I say the one, two, three, four. Tell me, wonder Mike, what are you waiting for? To the hip. The hip to the hibbit, a hip, hip, a -hopper. you don't stop. Rock it to the bang, bang the boogie, say, up jump the boogie to the rhythm of the boogie to bead. Well, a skittle of bee bop, we rock a Scooby Doo, and guess what? America, we love you, because well, you rock in a row with us so much so You can rock till you're 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to boast, but we like hot butter on a breakfast toast. Rock it up, a ba bubba, baby bubba to the boogie to bang, bang the boogie to the beat. Beat is so unique, come on everybody and dance to the beat. Nou, laat even wat uh, rap uh, voor je horen, Thomas. Het is nou je gelegenheid, nee, hoor. Nee, nee, nee je gooi gaat je gaat het er niet uit. uit. Nee. Nee. <laughs> Dat is, is niet zo maar op. De Sugar Hell Gang en de uh, Rappers Delight. Meteen kwam uh, Fred Heij ook uh, binnen bij deze plaat. Die denkt van, hé, hey, die ken ik nog uh, van vroeger uit de uh, discotheek. Zeker, daar uh, zijn we flink op uh, los gegaan hoor. Met uh, deze single, de uh, ja? Rappers uh, Delight. Uh, <laughs> ja, je neemt me een kentel, <laughs> zullen we maar zeggen. Nou, we gaan uh, zo dadelijk even met Fred uh, praten wat hij allemaal gaat doen. Uh, zo dadelijk uh, na vijf uur, want dan is er weer uh, entertainment voor jou. Maar we gaan eerst uh, Roxy voor je draaien. Roxy, Ga dan, voor mij hoef jij niet meer te blijven gaan. Roxy Dekker was dat uh, met uh, Ga Dan. Oh. Was je er een beetje blij mee, Thomas? Dat ik uh, Roxy nog even voor je gedraaid heb. Ik zit vast, Roxy. Ja, je zit vast. Ben je nou uh, de 35 aan het slopen hier uh, in de ja. studio? Ja, als je mee wilt kijken trouwens, zfm-live.nl. En dan zie je ze dadelijk uh, uiteraard ook weer een nieuwe aflevering van Entertainment for You. En uh, Fred neemt even een slokje water en dan uh, kunnen we aan Fred gaan. Gaat het uh, Fred? Graven. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja ben je er? Doe, uh. Roxy ik, Sugar Daddy. Sugar ah, ja. Daddy en Ga Dan, uh, zegt ga ze dan. dan ook weer, ja. uh, natuurlijk. Maar goed, uh, ze, ze is lekker bezig. Ze Schort wel iets. Uh, ik denk uh, dat ze uh, wel beter voor elkaar heeft dan ons. Dus, uh. dat, denk, daar, ja, dat denk ik ook wel, ja. En ze is net 18 of zo, iets in die buurt, toch? Ja. ja. Uh, dus, uh, ja. En die heeft al de schaapjes op droog, hoor, om het zo maar te zeggen. Ja, uh, ja Fred, zo dadelijk weer entertainment voor uh, you? Na ja. vijf uur, ik zie uh, volgens mij een al gas binnenkomen. Gast, uh, binnenkomen. Ja, dat uh, klopt. Uh, wie is dat? Uh, Weet je dat? Zonder, zonder achterop te <laughs> kijken. Als het goed is, moet het Frans, uh, Frans maken zijn. <laughs> ja, Frans, dat denk ik Frans, wel. Ja. ja, je krijgt een oké. Ja, en wat gaat hij doen? Uh, hij gaat uh, zijn nieuwe single uh, promoten. Hier in de studio vandaag. Ja? En uh, deze single heet Laat Me Gaan. Laat Me Gaan. Dus daar gaan, uh, gaan we straks meer over hebben. En we gaan eventjes nog belletje, belletje plegen met Stef Ekkel. Hey, van we ja. hebben een woonboot. Ja, de, de woonboot inderdaad. Maar nu heb je een druppeltje geluk. Oh, een dru druppeltje ja. geluk, oké. Okay. Ja, maar hij is al heel lang bezig, natuurlijk, in de muziek, hè? Ja, ja, en uh, het nummer, we gaan allemaal naar de kloten en zo, dat hebben we ook nog. Oké, dus, uh. oké, okay, okay. nou, even zin ze wel, zeg maar. Uh. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, wat het nieuwe nummer allemaal inhoudt, dat hoor je en, straks bij. En Menno, ja, ja, en menno gaan we nog even bellen. Menno, menno wie? Menno Giouters. Oké, okay. en die heeft? Nog eentje op mij. Nog eentje op mij. Ja, dus als hij dadelijk naar de kroeg gaat. Ik weet niet. Eh. Nee, nee. Nee, nee, nee, nee. We gaan naar de Chinees. Ja, we, gaan toch. <laughs> we gaan met z'n allen uh, Lumpia eten of zo. Ja, of, uh, gebakken banaan. Gebakken banaan. Ja. ja, ze dadelijk dus... Uh, in. Uh, ja, de muziek tussendoor, wat je draait, wat voor uh, muziek uh, gaat dat uh, worden ongeveer? Ja, sowieso de drie op een rij van Fred Rijn natuurlijk. En uh, ja, uh, wat zoekplaatjes zijn ook welkom natuurlijk uh, bij zfmartiesten.nl. Ja, hoe verzint hij het hè, op drie op een rij? Ja, <laughs> zfmartiesten.nl. Ja. Ja. En dan kan je dus je eigen, en, uh, eigen plaat, plaat aanvragen. aanvragen... als je natuurlijk een plaat uitgebracht hebt. Ja, <laughs> dan. Uh, ja, dan kan je die ook o o uh, aanvragen. Ja. En als Fred erbij zich heeft, dan uh, draait hij met alle plus hier. Ik heb een hele hoop bij me. Oké, okay, nou dan is, uh, gaat het helemaal goed komen. Zfmartiesten.nl Kan jij je verzoekplaat voor uh, vanmiddag vanavond... tussen vijf en zeven uh, uur aanvragen. Hier op de lokale omroep van Zandvoort al 35 jaar... Vandaar dat hij ook even in de knoei zat... met de slinger nee van 35. Ja. Uh, ik, ik dacht donder. dat jij 35 was uh, geworden, uh, Rob. Nee, nee. Ik heb het een jij was wel, wel jarig, hè? Ander, ja, anders ja. red ander ander ik het ook al niet. Nou, ik, uh, trouwens. Ik, ik, ik, ik, denk, ik denk als je hem heel in de verte kijkt... Dan? En dan uh, je bril afzetten. Dan, dan kom je wel in de buurt. Ja, vijf, 85 <laughs> jaar, dat dus nee. toch? Nou, Rob, je knapt er wel over op. Ja, nou, <laughs> dankjewel. Het zit er weer op uh, voor ons, Thomas. Dankjewel ja. weer uh, voor je ja, bijdrage. Het was gezellig. Ja, zeker lang geleden. Ben, uh, al, ja, lang geleden ja. moeten we weer even datum prikken. Hè, ja. Wanneer uh, we het uh, weer zeker. gaan doen uh, ja. tussen 2 uh, en 5 op de zaterdagmiddag. Ja. Een hele fijne zaterdagavond. En uh, we gaan eruit met uh, nog één verzoekplaat. en dan. Uh, Hoi Fred Heij met Entertainment for You en tot volgende week. Bye. Dag!